uur. Het LOS Journaal. Gert Kluk. Nederland heeft na verwachting enkele miljoenen aan handelsinkomsten misgelopen... door de volksopstand in Egypte, dat zegt verladersorganisatie EVO. De schade werd veroorzaakt doordat medicijnen en verse producten... te lang in de hitte lagen. De handel en het openbare leven in Egypte komen nu langzaam weer op gang. Op het Tagrierplein in Cairo wordt voor de 14e dag op rij gedemonstreerd tegen president Mubarak... Na verwachting blijft het plein de komende dagen nog bezet. Betogers zeggen het willen blijven totdat Mubarak weg is. Twee betogers zijn op het plein getrouwd. Het echtpaar werd door duizenden demonstranten toegejuicht. De rechtszaak tegen Geert Wilders wordt zeer waarschijnlijk helemaal overgedaan. Het Openbaar Ministerie vindt dat eigenlijk niet nodig... na het vervangen van de rechters. Maar de advocaat van Wilders, Moskowitz, zei vanochtend... bij aanvang van de nieuwe zaak dat wat hem betreft alles wordt overgedaan. Verslaggever Jeroen de Jager. De wet die schrijft voor dat als een van de partijen wil... dat het van vooraf aan moet beginnen, dat het ook gewoon moet. En dus denk ik dat ook de rechtbank daar eerlijk gezegd niet onderuit uh, uh, kan komen. De wet is de wet, dus uh, definitief helemaal over. Het is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen of de zaak inderdaad helemaal over moet. En die bepaalt ook of de getuigen Jansen en raadsheer Schalken worden gehoord. Moscovici wil aantonen dat het gerechtshof voor ingenomen was... omdat Jansen en de raadsheer samen hebben gegeten. De OM vindt het niet nodig om de twee te horen... De PVV-leider staat terecht voor belediging en discriminatie van moslims en het aanzetten tot haat. De politieke aanhang van de ETA zweert voor het eerst het geweld van de terreurbeweging af. Dat werd bekendgemaakt bij de oprichting van een nieuwe radicaal-nationalistische partij... die wil meedoen aan de verkiezingen in Baskeland. De partij is de opvolger van de politieke tak van de ETA, Batasuna. Correspondent Rob Soutberg zegt dat de radicale aanhangers... zich nooit eerder zo openlijk afkeerden van het geweld.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 Het weer in het zuidoosten en oostenzon, elders vooral bewolking. Geleidelijk vanuit het noordwesten gaat het regenen. Het is 8 tot 11 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er wordt aan de weg gewerkt op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. En daardoor staat er tussen strand Nors, Horst en strand Mulde 3 kilometer. Je gaat de zaak overdragen? Ja, dat gaat wel door mijn hoofd.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 5 voor 9, Nederland 2. Advies bij een overdracht? Wij adviseren. Beker Tilly WorldTicketcenter.nl Alle luchtvaartmaatschappijen in één overzicht. WorldTicketcenter.nl Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruteke. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de dag. Ik geef u nu het antwoord dat ik u geef. Maar volgens mij begrijpt u me wel. Ja, ik, dus de mening van de Van dit kan nog een keer doen, is dat het best zo zou kunnen zijn dat er in de lastenlegging aan meneer Wilders uitlatingen worden toegeschreven die meneer Wilders nooit gedaan heeft. Dat zou kunnen zijn. Bram Moscovici, de advocaat van Geert Wilde, stelde vanmorgen opnieuw de aanklacht tegen zijn cliënt ter discussie. Wilde staat terecht omdat hij met zijn uitspraken over de islam en moslims zou hebben aangezet tot haat, discriminatie en groepsbelediging. Hier te gast Vicky Meijer, lijsttrekker voor de PVV in Zuid-Holland. Goedemiddag, hartelijk welkom. We gaan het niet uitgebreid over die zaak hebben, wees gerust. Maar maakt het voor de populariteit van uw partij nog uit hoe die zaak verloopt, denkt u? Goed, dat vind ik een, een hele lastige vraag. Het is gewoon vreselijk dat de vrijheid van meningsuiting hier terecht, gaat, terecht staat. En ik, uh, ik hoop, uh, ik heb goede hoop op een, uh, een goede afloop van deze zaken. We zullen het moeten afwachten. En een goede afloop is vrijspraak wat u betreft? Juist. Ook de gast vanmiddag is fotograaf Robert Gordijn, die dit weekend terugkeerde uit Egypte. Goedemiddag meneer Gordijn. Goedemiddag. U heeft de benauwde momenten beleefd daar in Egypte. Wat, wat zult u zich altijd blijven herinneren? Uh, het moment dat ik dus uh, ge uh, geblinddoekt was, maar waardoor ik dus uh, uh, wel kon kijken, uh, mondjesmaat, heel klein beetje, en voor mij op twee meter afstand uh, toch uh, be uh, behoorlijke uh, martelingen uh, uh, plaatsvonden, waarin degene die geslagen werd uh, uh, absoluut geen geluid mocht maken, anders zou de buitenwereld horen dat daar deze praktijken uh, zich uh, voordoen. Nou... Klinkt heel beangstigend. Straks ja. horen we meer van wat u beleefd heeft in Egypte vorige week. We ja, okay. praten we vanmiddag met twee gasten over een film... met tips voor justitie en politie... over de omgang uh, met mensen met een autistische storing. Die voelen zich soms onheus bejegend. Morgen staat er zo iemand voor de rechter... die op school een medescholier met een mes stak. Mevrouw Bordiel-Kok, het gaat om uw zoon. Hartelijk welkom. Fijn ja, dat u er bent. Welkom. Ja. Spannende dag morgen. Het is heel spannend. Ja. Het gaat inderdaad om mijn zoon... die inmiddels 18 is. Toen het incident gebeurde was hij 17... En uh, ja, mijn stelling is dat autisten bij voorbaat uh, detentieongeschikt zijn. Dus niet in de gevangenis uh, het horen? Het reguliere detentieregime kan een autist uh, absoluut niet aan. Dus die hoort daar absoluut niet in thuis. En heeft en hij nu gevangenisstraf? Hij heeft inderdaad twee weken in de gevangenis gezeten. En uh, heeft daar blijvende schade aan, uh, aan overgehaald. Oké, okay, maar dat is al wel afgelopen. Hij zit nu niet meer in de gevangenis? Nee, absoluut niet. En het nee, is een hoger beroep, hè? Ja, we gaan, ook... in, gaan in een hoger beroep, ja. ja. Ja. We hebben de eerste rechtszaak achter de rug en wij zijn het uh, met bepaalde dingen die de rechter heeft gezegd niet eens. Dus wij zijn in hoge beroep gegaan. Komt ja. Fred je bent voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Die film is die hard nodig? Ja, ik denk het wel. We hebben hem ook daarom gemaakt maar dat er meer bekendheid komt bij politie, justitie, reclassering over mensen met autisme.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 We beginnen eerst met een heikele kwestie in Afghanistan. Said Moussa en tot het christendom bekeerde Afghaan... wordt bedreigd met ophanging. Christen-Unie-Kamerlid Johan Voordewind maakt zich grote zorgen over de afloop... en roept zowel minister van Buitenlandse Zaken Roosentaal als premier Rutte op het matje. Goedemiddag, uh, meneer Wind. Goedemiddag. Ja, u, uh, ik kan me voorstellen dat u in gedachten de zaak Sarah Bahrami heeft... als u denkt aan uh, meneer Moussa. Ja, daar zagen we ook een wat vertraagde reactie van Buitenlandse Zaken... En daar was toen ook zand in het oog gestrooid van de minister van Buitenlandse Zaken... door te zeggen, nou ja, het proces loopt nog. Dus heeft u maar even geduld met ons. En een dag later is toen mevrouw Barami opgehaald. Ja, ja, nu zegt de minister van Buitenlandse Zaken Roosenthal ook van het proces loopt nog. De berichten over die aanstaande ophanging die kloppen niet. Bent u niet te voorbarig? Nou ja, ik, ik ben dus bang voor dezelfde situatie als toen met Iran. Um, dit, dit gaat ook over een hele dreigende zaak van een doodstraf voor een bekeerde christen. En ik vind niet dat we nu uh, achterover moeten gaan leunen, uh, ook al loopt het proces. Stel dat het waar is, andere berichten zeggen dat er binnen enkele dagen de man opgehangen kan worden. Maar stel dat het waar is, dan zouden we alle tijd moeten aangrijpen om op het hoogste niveau uh, door te schakelen en uh, Kabul te bellen. En te zeggen van ja, dit is echt uh, onbestaanbaar voor ons als Nederland. Uh, wij staan op het punt om een missie die kant op te sturen. En uh, jullie gaan iemand uh, ophangen, simpelweg vanwege het feit dat hij zich bekeerd heeft tot christendom. Ja. Nee. Ja, Rosenthal uh, zegt, uh, ik uh, speel dit op dit moment via mevrouw Ashton van de EU en uh, via de ambassadeur. Als ik u beluister vindt, vindt u dat hij zelf in actie moet komen? Ja, je ziet dat er schijnbaar protocollen zijn, want je ziet dezelfde weg weer behandelen als toen met Iran. Ja, we hebben daar een dag over vergaderd met de minister om vooral snel lessen te trekken uit de fouten die er zijn gemaakt rondom uh, Iran en mevrouw Barani. Uh, nu denk ik dat we snel moeten opschakelen naar uh, de ministeren toe, naar het ministersniveau toe. De minister, de minister zelf laten bellen met zijn collega in Afghanistan. En uh, mocht dat niet uh, de gewenste resultaat leiden, ja, dan zal premier Rutte uh, naar Kazai moeten bellen in Kabul. Om hem duidelijk te maken dat. Ja, dit, dit absoluut niet, uh, dat we dit niet laten gebeuren. Nee, even, we gaan zo even verder praten over die meneer Moussa, Maar eerst nog even over die zaak Bagrami. Vanochtend uh, is uh, bekend geworden dat de ambassadeur Nederlands ambassadeur even tijdelijk teruggeroepen wordt. De PVV heeft gezegd, dat vinden we niet genoeg. Hoe staat u daarin? Die ambassadeur wordt teruggeroepen omdat nu is gebleken dat Sarah Bahrami al begraven is in Iran. Dus dat haar lichaam niet teruggegeven wordt aan haar familie. Wat vindt u van, is het voldoende om die ambassadeur terug te roepen of moet er meer gebeuren? Ja, Ik vind dat het nog een tweede schoffering is van uh, Nederland en ook de Nederlandse diplomatie. Nu dat het lichaam nog ineens wordt vrijgegeven aan de familie en dat de familie nog ineens bij de begrafenis mag zijn. Dus ik vind, zoals we het het helaas hebben gehad tot de executie van mevrouw Barami, vind ik ook weer opnieuw dat we moeten weten wat de ambassade heeft gedaan om het lichaam vrij te krijgen van mevrouw. Hm. En uh, ja, dat, laten we dat dan maar weer bespreken met die minister om toch heel goed te kijken naar wat heeft die diplomatie nou voor uh, uitwerking in Iran. Dan ja. moeten we het niet helemaal anders doen. Ja, Dus de ambassadeur terugroepen, daar bent u het mee eens en vervolgens de minister weer naar de Kamer. Ja, en niet alleen de ambassadeur terugroepen voor overleg, dat is natuurlijk uh, prima. Maar geeft er vooral een politiek signaal bij dat de man nu wordt teruggeroepen vanwege de schoffering aan Nederland. Ja. Even de zaak Said Moussa, dat gaat over een Afghaanse fysiotherapeut. Uh, hij heeft zich bekeerd tot het christendom. Is dat de enige, enige misdaad waar hij van beschuldigd wordt op dit moment? Ja, hij zou gedoopt zijn uh, na zijn bekering. En die doop zou ook op televisie zijn uitgezonden. En naar aanleiding van die rapportage is hij hier gearresteerd. En zit hij inmiddels al acht maanden in de gevangenis. Ja, dat is een hele tijd. Nou heeft uw fractievoorzitter André Raufoet uh, Rutte benaderd met vragen over deze kwestie. Heeft hij uh, al een antwoord gekregen van Mark Rutte? Uh, de premier heeft uh, ons verzekerd dat uh, deze, deze zaak zijn uh, grootste aandacht heeft. En uh, we hebben ook gerefereerd aan het debat van vorige week als het gaat om die Afghanistan-missie. Voor ons is daar de inzet van het kabinet ook zeer belangrijk. Uh, dat er aandacht wordt gegeven aan godsdienstvrijheid. Maar ook dat alle inzet gebeegd wordt om deze twee christenen vrij te krijgen. Nou ja, hij heeft ons verzekerd dat hij uh, dat zou gaan doen. En uh, we zullen zien en ik hoop dat de minister van Buitenlandse Zaken vandaag in ieder geval al contact opneemt met zijn collega in, in Kabul. Ja, want u heeft een beetje een ongebruikelijke procedure gevolgd. U heeft uh, André Rouvoet rechtstreeks met Rutte laten bellen en geen Kamervragen gesteld. En waarom was dat? Waarom niet de normale weg? Nou, ik heb alles geprobeerd wat in mijn macht lag. Uh, zelfs gisteren nog voor de kerkdienst uh, Roosentaal benaderd die hier op dat moment in Amman zat, in Jordanië. En hem gewezen op de mogelijke ophanging van deze meneer. Uh, Want dat, geluk... kan, dat kan elk moment gebeuren? Ja, volgens berichten uh, zou dat in enkele dagen kunnen gebeuren. De rechters zouden op bezoek zijn geweest bij Said. En zouden hebben gezegd, als je je niet bekeert uh, tussen nu en een aantal dagen, ja, dan zijn we genoodzaakt om je alsnog op te hangen. Nou, dus dan is snel handelen is, is, is nodig. Uh, u heeft ingestemd met die missie naar Afghanistan. U zei net wel onder de voorwaarden dat die godsdienstvrijheid, godsdienstvrijheid wordt uh, gehandhaafd. Um, ja, bent u er eigenlijk wel gerust op dat dat inderdaad ook gaat gebeuren? Nou ja, daar hebben we dus wel de inzet van het kabinet voor gevraagd bij uh, de instemming van de missie. En toen ook de garantie gekregen dat het kabinet er alles aan zou doen om zich in te zetten voor meer godsdienstvrijheid. Dus dit is de testcase ja, dit, eigenlijk? Dit is de eerste lakmorsproef om te kijken of het kabinet zich inderdaad tot het uiterste zal inspannen om deze twee mensen vrij te krijgen. Het ja, is natuurlijk niet simpel, het is geen, het is geen uh, makkelijke zaak en het loopt ook al een aantal maanden. Uh, dus ik begrijp de beperkingen wel, maar ik vraag wel van het kabinet het uiterste om het, tot het hoogste niveau zich hiervoor in te spannen. Ja, en heeft u ook een deadline? Nou ja, de deadline is gisteren natuurlijk, want de, de, de aanklachten zijn de doodstraf vanwege afvalligheid. Dus bekering tot het christendom voor beide. Um, en we weten dat Saeed uh, Moussa uh, al mishandeld is, uh, seksueel misbruikt is, um, ook constant in conflict komt met de Taliban-gevangenen, medegevangenen. Dus uh, het is daar een soort hel voor hem. Ja. En dan nog een keer zo'n doodstraf uh, boven je hoofd hebben hangen, dat, dat, ja, goed, dat, dat is vreselijk natuurlijk. Maar is er nu de overtuiging dat het kabinet alles doet wat ze kunnen of nog niet? Bij u? Nou ja, ik ga natuurlijk kijken wat het kabinet daadwerkelijk gaat doen. Uh, als Roosentaal zegt uh, het via de EU te willen spelen, ja dan denk ik nog steeds van daar heb ik geen vertrouwen in. Want dan gaat dus een afgezand uh, in uh, Kabul uh, nog eens zijn zorgen uit bij uh, het kabinet daar. Uh, ik vind dat uh, de minister zelf moet gaan bellen vandaag en zijn zorgen moet overbrengen. Ja, en zo niet? Nou, en zo niet. Uh, als de minister dat niet doet, ja, dan heeft hij wel een groot probleem met ons. Want uh, deze zaak was voor ons uh, heel belangrijk bij het instemmen met de missie uh, naar Afghanistan. Ja, en wat, wat, wat voor gevolg geeft u daar dan aan, als de minister dat niet doet? Nou ja, daar ga ik niet op vooruitlopen, Maar ik, ik ga ervan uit dat de minister inderdaad gaat bellen vandaag. En uh, als het niet gebeurt vandaag, dan uh, gaan wij morgen uh, in de Kamer met uh, de premier het debat aan hoe we nu verder moeten. Oké, okay, is helder. Wij wachten het met u af. Hartelijk dank. Graag gedaan. Johan voor de wind van de Keester was dat. Fotograaf Robert Godijn. Vorige week opgepakt door Mubarak-aanhangers in uh, Egypte. Um, ja, een beetje rare vraag, maar hoe was dat? Nou, dat is uh, heel erg vervelend. En het was niet eigenlijk uh, Mubarak-aanhangers die mij oppakten... maar die mij uh, aangaven bij de militairen. En die militairen die hebben mijn uh, camera-equipment uh, geconfiskeerd. En uh, met de mededeling die kan ik terugkrijgen bij het ministerie van Defensie. En toen dacht ik van, ho, ho ho dat is mijn apparatuur. Ik ga mijn apparatuur achterna. En dat heeft dus uh, uh, geresulteerd dat ik dus dan uh, in totaal zes uren uh, gearresteerd was. Oké, okay, ze hadden eerst uw camera afgepakt. En ja. zeiden, die kan je afhalen bij het ministerie van Defensie. U, ja. da u daarheen. En toen werd u gepakt? Nou, uh, nee. Uh, dus ik ben met de militairen meegegaan met mijn camera's. Ben ik naar een uh, hokje uh, verwezen op een soort verkeersplein... wat vlakbij het uh, Centraal Station ligt in, uh, in Cairo. En daar ben ik dus twee uur uh, ondervraagd eigenlijk... En heb ik mijn laptop moeten laten zien... daar stonden natuurlijk een aantal foto's op... die uh, zowel uh, uh, pro-Mubarak was als uh, anti-Mubarak was... waar zij niet echt heel veel mee direct konden doen... want er moet een hoger hand moet daar beslissingen over nemen. Mm. En toen ben ik dus getransporteerd naar het hoofdbureau van uh, politie uh, in Cairo. Dus was weer op de weg terug eigenlijk meer naar het centrum toe... En daar werd uh, besloten dat ik dus alle foto's uh, moest deleten van mijn uh, laptop. Ja, en heeft u dat gedaan? Dat heb ik moeten doen, ja. Ja, want er, waren, er bleven ze bij. U had geen ja. keus. Nee, ik had geen keus. Nee. Wanneer is het precies gebeurd? Nou, dat is dus uh, op... Uh, dan moet ik even goed uh, gedacht Woensdag was de dag dat ze gingen vechten met elkaar, de pro ja, en de anti... Ja, donderdag antiem... is dat gebeurd. En donderdag rond een uur of één. En sinds wanneer was u in Egypte? Ik was vanaf de 28ste uh, dat is al na, voor het avondgebed. Ja, ja, ja. En had u door dat, dat, dat deze gevaren erin zaten? Of was het ook nog een verrassing dat dit gebeurde? Nou, in, in zoverre dat ik al 22 jaar uh, de politiek uh, en de strubbelingen op deze wereld al volg. Ja. Dus voor mij is dat, uh, uh, maar dat is ook een pre, denk ik, voor een, een fotojournalist als een journalist. Om van tevoren goed uh, te begrijpen waar hm. diegene mee bezig is als hij naar bepaalde gebieden toe gaat. En heeft u vaker meegemaakt dat u uh, als fotograaf of als journalist doelwit was van, van veiligheidstroepen? Uh, nou ja, niet alleen. ik denk dat je het niet uh, moet, moet limiteren op veiligheidstroepen. Ik denk dat je dus uh, een ieder die tegen is op wat voor manier dan ook... dat kunnen persoonlijk zijn, dat kunnen beveiligingsambtenaren zijn. Dat, dat, dat kan van alles zijn. Hm. En uh, mijn eerste confrontatie was in uh, 1989 in, in El Salvador... waar ik dus uh, gearresteerd ben en twee dagen in de gevangenis beland heb... zonder dat mijn uh, ambassadeur uh, het wist... En heb ik dus twee, twee dagen, bijna anderhalve nacht dag eigenlijk, heb ik, uh, tegen de muur aan moeten staan. En ondertussen werd ik dan uh, geslagen met een, uh, een rubber slang in mijn zij, in mijn lies. Hmm. Hmm. Dus dat was al, al, al het eerste. Dus ik wist wat mij eventueel wel zou kunnen overkomen en was, wat mij is overkomen. Het was voor het eerst sinds uh, 1989 dat, ja. dat u weer gepakt werd? Uh, nee, of is het tussendoor nog vaker gebeurd? Uh, ja, het is wel een paar keer eerder gebeurd in Afghanistan, in Pakistan is het geweest. Maar schrikt u dan niet zo af dat u denkt ik ga eens lekker foto's maken in Den Haag? Uh, nee, ik, de, ik denk dat, dat juist dat is de, de, het risico van het vak. Ik denk dat je dus op een gegeven moment moet zeggen, ja maar luister ik wil gewoon het verhaal vertellen. En het verhaal in, de, in Den Haag wordt al door genoeg mensen verteld. En het verhaal buiten ook wel, maar niet op de manier zoals ik denk dat je dat zou kunnen en moeten doen. U zei net van het angstigste, of het moment dat me bij zal blijven... is dat ik daar een geblinddoek maar, zat, maar nog net genoeg goed kon zien... hoe anderen andere gemarteld werden. Ja. Uh, heeft u ook, is het dat ook een moment geweest waarop u dacht... dat het verkeerd zou af kunnen lopen voor u? Nee, ik, ik, ik heb nooit echt het gevoel gehad. Maar dat is een kwestie van, ook van, van, van ervaring... en de, de, de, de, eigenlijk de gedachten die je moet hebben... voordat je het vliegtuig instapt naar dat soort uh, gebieden. En dat is? En dat is namelijk dat je uh, nu in nummer 1 je moet onwijs goed relativeren. En de tweede je moet altijd je rust bewaren. Maar ook niet te veel relativeren als het echt gevaarlijk is, lijkt me. Nee, maar uh, wat wil je doen als je handen met tie-traps uh, heel strak tegen elkaar aan zit... waar je het gevoel hebt dat je handen twee keer zo dik zijn... Mm. en geblinddoekt bent en dan uh, wel uh, brood met honing krijgt als vriendschap... en dan twee meter verderop uh, uh, iemand gemarteld wordt? Uh, dan denk ik toch dat je heel veel relativatievermogen nodig hebt. Ja, u zegt dat is het enige wat je op zo'n moment helpt. Ja, dat is de rust. En, en, en, en, en, en zorgen dat je uh, uh, uh, goed weet welke stap jij zelf eventueel zou kunnen nemen... als er iets gebeurt. Ja. Of gaan zitten denken aan Joop Atsma. Ik las in de voorbereiding dat u deze week foto's van Joop Atsma mag maken. Ja. Lijkt me heel rustgevend op zo'n moment. Nou, maar ik, ik denk dat dat juist... Um, voor mij is dat dan, voor mij persoonlijk is dat uh, het balans. Is namelijk dat ik zowel het één fotografeer... Als het andere fotografeer. En ik kan het andere niet 24 uur per dag doen. Met alle emoties die daarbij zijn. Nee. Als ik het andere ook niet mag doen. Dat nee. precies zat als dat ik het uh, altijd heel erg prettig vind. Dat ik een retourticket heb. Dat ik altijd weer naar Nederland terug kan komen. Maar waar, waar dacht u nou aan toen u die blinddoek op had? Wat, wat, wat was er toen in uw hoofd? Nou ja, het, het, het gaat eigenlijk iets, iets, iets ervoor af... voordat je blind doet Het is een fase. Ik werd eerst namelijk naar een militaire basis... ver buiten uh, Cairo gebracht, halverwege het, uh, uh, het vliegveld. En daar werd ik als een soort uh, uh, crimineel... tussen andere criminelen, laat ik het zo zeggen, Egyptenaren gezet. Er werd eerst met een klein videootje uh, alle kopjes geschoten. Daarna werd uh, uh, door een grote videoman uh, een video gemaakt... waar ik dus tussen stond. Line-up. En toen bleek de fotograaf geen, geen white angle te hebben. Dus toen werd er een soort uh, voetbalfoto van ons gemaakt... van uh, de helft van de gevangenen moest uh, op zijn knieën voorzitten... en ik stond daarachter. Nou, uh, hoe ho raar wil je de wereld voorstellen? Was die serie voorbij? En in de tussentijd is er een, uh, een, uh, een man uh, zwaar mishandeld door, door tien militairen. En ik denk, oh shit, dan komt hij bij mijn kant op. En dan gaat hij mij een aantal vragen stellen. Die generaal die daar stond. En uh, als ik die van verkeerd beantwoord, heb ik een, een probleem dus. Mm. Nou, en dat in die situaties, dan word je die bus ingedonderd, maar ik zat te kijken naar mijn camera spullen van waar zijn ze en die moeten dus meegaan met mij. Want, want, dan... want denk je niet op zo'n moment die camera kan me gestolen worden als ik hiermee wegkom? Nee, nee, nee, nee. Nee, Het is, uh, mijn, uh, de, de, de, het is niet de kwestie van uh, wat mij lief is, dat is, de, dat is niet een vragen, maar het punt is gewoon van uh, als ik mijn camera's niet heb, uh, dan uh, voel ik me al gemonteerd. Ik ben, ik ben fotograaf in hart en nieren. Dat is ook gebeurd op de terugweg. Om even een stap verder te nemen. Ja. Op de terugweg is besloten door de ambassade. dat uh, alle uh, uh, journalisten. die dus met het vliegtuig wilden meegaan op zaterdag. dat ze hun goederen zouden achterlaten op de ambassade. En de ambassade zou de spullen dan later deze week. Uh, uh, laten transporteren naar Nederland toe. uit veiligheidsoverwegingen. Hmm. Ik kom op de airport aan. en ondertussen hebben we maar twee roadblocks gehad. Nou, mm -hmm. Ik denk, ja, twee roodbloks, dat is niks. Dus ik heb meteen tegen die taxichauffeur gezet, die, mij daar naartoe die ons daartoe gebracht had, goed Engels sprak. Ik zeg, ik, ik, ik, ik geef je 40 dollar. Zeg, dan moet je me nu heen en weer brengen naar de ambassade. Dan ben ik als een tieren die teruggereden, met een risico van, teruggereden om die camera's en mijn equipment op te halen. Maar wat, wat zit daarachter? Waarom is dat zo belangrijk als je in gevaar bent? Nou, ik denk, ik, ik, ik denk juist dat, dat op het moment dat je dus in gevaar bent dat je juist je gedachten op andere dingen moet gaan zetten. Nou ja, oké, okay. dat is een verklaring, zegt u. Ja, het is gewoon uh, een, een handeling. Dus, en ik denk dat met, met heel veel dingen... Als ik, als ik van tevoren alles moet gaan overdenken... dan, dan ben je niet wijs als je er gaat. <laughs> ik wou het niet zeggen. Nee, maar dat is gewoon een hele klare taal. En daarvoor denk ik ook van dat er dat, er, dat ik regelmatig, um, om bijvoorbeeld een, een voorbeeld te noemen, hoe, uh, uh, uh, hoe raar het kan zijn dat een fotograaf in uh, Desert Storm kleding met camera's om zijn nek heen, tussen al die militairen gaan staan... en de vindt hij dat hij gearresteerd wordt. Mm. Dus je moet voorbereiden, dat is onwijs waar. En dan om terug te komen op de vraag van uh, uh, wat er gebeurde met die blinddoek. Ik had dus een blinddoek om, maar omdat ik voorover moest zitten... kon ik dus mijn ooglapje een klein beetje omhoog... zodat ik dus tussen mijn neus en mijn oog als het ware door kon kijken. En toen werd ik dus uh, naar binnen gebracht... Toen werden gelukkig die tightwrap afgebomen. Dus ook mijn handen konden weer bloed krijgen. Want die waren op mijn rug gebonden. Mm. En ik moest voorover zitten. En zo kon ik ook dan brood met honing. En ik kreeg wat te drinken. Maar daar bleef het ook bij. En dan hoorde ik aan de zijkant hoorde, en ik denk, een beetje een doffe klap elke keer. Ik denk, uh, wat is dat voor raar? Want dan ga je dus heel veel op geluid reageren als je geblinddoekt bent. Ja. En toen kon ik dus door ze Toen was er een jongen die was dus, uh, geboeid, maar gewoon met handboeien. Voorover, dus op zijn knieën. En uh, dan werden er dus in zacht in het Arabisch vragen gesteld. Maar ik begreep dat het dus over Mubarak ging. Want ik spreek geen Arabisch, maar Mubarak begrijp ik natuurlijk wel. En als hij dan geen goed antwoord gaf, dan kregen ze met een soort uh, ja, een platte zweep, als het ware kreeg hij dus op zijn rug uh, uh, behoorlijke uh, langs en hmm. hij mocht dan geen geluid maken. Want het was in de open lucht, als het ware. Dan zouden dus de mensen op straat kunnen horen ja, ja. Uh, dat daar gemarteld werd. En had u al bedacht welke antwoorden u zou geven? Nou ja, in, in Ispas heb ik dus het voordeel dat ik geen Arabisch spreek... dus ze zullen toch met iets Engels moeten ja, komen. Ja. En dan is de vraag is van hoe goed begrijpt die anderen dan het Engels? Hmm. En als het over politiek gaat, ja dan ben ik gewoon neutraal. Want dat ben ik sowieso. Maar ik denk dat ze dat niet wilden horen. Nee, maar ja, dat, dat is een kwestie van, uh, van, van afwachten... en kijken of je gevoelens zo uh, goed zijn... dat je dus daarop kan inspelen. Ja, nee. en, en ik heb ook gewoon gezegd, ik ben, ik ben toerist, weet je. Dus dan, dan, en niet als fotojournalist, heb ik daar gezegd. Nee. Dus dat heb ik dan al, al geprobeerd. Even nog terug naar uw motivatie. Uh, u doet het al heel lang, begrijp ja, ik. Ja. Is het de moeite waard? Ja, absoluut. absoluut. En nummer één is, is namelijk dat ik uh, uh, op de plekken kom... Uh, waar uh, andere mensen niet kunnen komen... maar misschien wel de bevoegdheid hebben... om die, die plek te kunnen veranderen. Ja, maar, maar heeft u dat wel eens gemerkt? Dat als gevolg van uw foto's er echt iets veranderde in de wereld? Nee, ik denk niet dat dat direct aantoonbaar is. Ik denk dat het ook, je en dat hoeft dat... ook niet? Nee, ik denk, ik denk dat je dat collectief moet zien. Als, als meerdere fotografen dezelfde beelden maken... die dus bewijzen dat daar... want uiteindelijk is een, een foto... Uh, uh, uh, naar mijn mening meer een bewijs dan wat iemand over een telefoon uh, zegt ja. of schrijft. Ja, maar ook al zegt u van als gevolg, heel direct gevolg tussen mijn foto en een misdaad of de oplossing daarvan die is er niet, maar wij met z'n allen samen fotojournalisten hebben wel degelijk een hele belangrijke rol. Absoluut. Ja, ja. En daar Absoluut. Gaat, u gaat ook gewoon door na vorige week. Ja natuurlijk, en nog meer ja? zelfs. Ja, en als u dan deze week bij Joop Atsma staat, wat denkt u dan aan? Dan denk ik aan Joop Adsma. <laughs> ja. dat, is, dat is nou wat ik bedoel te zeggen van het relativeren. Ik had dan het punt is dat Joop Adsma, als ik dat zou vertellen tegen hem... dan is hij geïnteresseerd, want het was een voormalig Joodse journalist. Ja. Dus, dus die zal dat begrijpen. Die zal daar misschien wat interesse hebben. Maar het gaat uiteindelijk... de goal is dat ik wat goede foto's van hem maak... die hij dan zelf voor zijn PR kan gebruiken. Ja. Oké, okay, het is voor hem, voor hemzelf. Ja. ja. Ja. Of Sla. voor het ministerie dan. Ja. ja, dat lijkt me een heerlijke afwisseling. Nou, perfect. Ik vind dat, dat, dat ik daar ook een goed balans in, in heb. Precies als ik alleen reis. Maar ik vind het heel erg prettig om met mijn zoon Lawrence... en met mijn vriendin Marianne thuis te zitten... Goed. Maar niet allebei de hele tijd. Niet de hele tijd met uh, die twee thuis en niet de hele tijd in Egypte. Van allebei, niet allebei te veel. Goed, dank u wel. Okay. We gaan praten met Vicky Maier. Misschien gaat u haar ook nog wel eens fotograferen... want zij uh, wordt, is zeer actief in de politiek. Vicky Maier, we willen je graag iets beter leren kennen. Ja. Jij bent uh, lijsttrekker in Zuid-Holland voor de PVV. We hebben wat korte vragen voor jou vanuit onze jukebox. Oké. Okay. Wie is uw held? God, wie is mijn held? Uh, mijn vader, denk ik dan. Wanneer was u voor het laatst verliefd? Uh, nou goed, ik ken mijn vriend nu een jaar of zes. En in het begin ben je altijd erg verliefd. En, uh, ja, goed. Nu hou ik ontzettend veel van hem. Koran gelezen? Ja, stukken. Laatste keer dronken? Dat is al een hele tijd geleden. Ik drink eigenlijk bijna nooit. Tevreden met uw uiterlijk? Mwa, dat kan altijd wel wat beter, maar uh, goed. Welke krant leest u? Ik probeer ze eigenlijk elke ochtend allemaal te lezen op de fractie. Kinderen? Nee. Ja, 24. Hè? Dan past die vraag misschien ook nog niet helemaal. Oh, ze we tegen de jukebox zeggen dat je ja, dat ja, niet meer Ja, nee, vragen. dan gaan we en anders doen. Uw vader is uw held. Ja, waarom? Ja, goed. Uh, ik ben een, uh, een, een echte uh, vaderskindje, denk ik. Ik ben ook kind, Dus misschien dat dat ook wel uh, meespeelt. Maar... Uh, ja, mijn vader is altijd erg belangrijk voor me geweest ja. en dat is hij gewoon nog steeds. En, wat, wat vindt hij van uh, uw politieke carrière? Hij uh, ondersteunt het van harte. Hij vindt het heel erg leuk voor me. Dus, ja. Ja, ik denk dat hij op dit moment ook luistert. Okay. Nou, even de groeten. <laughs> 24 bent u, lijsttrekker van de PVV in Zuid-Holland. Dat is al een op, op, op zijn minst opmerkelijke combinatie. Zo jong en dan al zo'n functie. Ja. ja, ik ben heel erg jong en het is inderdaad een, een aardige verantwoordelijkheid. Maar, ja. Provinciale Staten, denk ik, Ja, dat is een vooroordeel. Ik geef toe altijd aan een beetje stoffige oude mannen. Ja, goed, uh, dat dacht bent ik uh, een leuke eerst leuk, uh... eerlijk gezegd. En uh, ja, er zitten, ik denk als je naar de samenleving kijkt... dat er nu ook nog relatief uh, weinig jonge mensen in zitten. Maar goed, dat, uh... dat gaat nu veranderen. Ja, nou in ieder geval met mijn uh, komst, als het goed is. Dan, ja. uh... Je bent ook al politiek actief, want op dit moment werk je in Den Haag. Wat, ja, wat doe je? Klopt. Ik werk op dit moment als uh, beleidsmedewerker voor uh, Louis Bontes, op, voornamelijk op de portefeuille Europese zaken. Ja. En uh, je hebt gekozen voor de PVV. Dat is ook iets, denk ik, wat je vaak uit moet leggen. Maar het valt eigenlijk wel mee. Ik, uh, ik werk al een aardig tijdje voor de PVV, dus. Uh... Ja, mensen weten dat het uh, bij mij hoort en bij mij past. Ja, is, dat, is dat veranderd? Dat mensen er een paar jaar geleden meer vragen over stelden dan, dan nu? Is het meer geaccepteerd Ja, ik vind gehoord? van wel. Ik denk dat het uh, nu meer en meer geaccepteerd wordt. Ook, waarschijnlijk ook omdat meer mensen ervoor uh, durven uit te komen. Ja. Maar vanwaar die keus voor de Provinciale Staten? Als je specialisatie Europese zaken is... als je in Den Haag in de Tweede Kamer werkt... dan zou je zeggen, doe of de Tweede Kamer of de Europese Parlement. Maar de Provinciale Staten? En goed, ik denk dat je ergens moet beginnen. En dit... Uh, ja, dit is voor mij gewoon een, uh, een unieke kans om een, een stapje te zetten... in het uh, politieke leven, in de politieke arena zelf. Want je wilt zelf graag de politiek in? Ja, ja zeker weten. En, uh, en goed, ik heb het ook gewoon nog heel erg naar mijn zin... als uh, beleidsmedewerker op de fractie. En uh, dit is te combineren. Ja, is, voor dat, mij is het, uh, dat is de bedoeling dat je, te dat, je beide, dat je beide gaat doen. Ja, nou zegt Geert Wilders over jou dat jij symbool staat... voor een nieuwe generatie Nederlanders. Ja, uh, wat bedoelt u daarmee? <laughs> nou goed, wat u daar precies mee bedoelt, dat zult u toch aan hem moeten vragen, denk ik. Maar uh, zoals ik het dan zie, is dat... Uh, goed, ik, ik ben natuurlijk erg jong. Ik denk dat ik uh, samen met mijn team een, uh, een frisse wind in de Provinciale Staten van Zuid-Holland kan laten waaien. En uh, ja, zoals ik de, de Provinciale Staten, nu zie is het toch echt een, een bestuurdersclubje. En dat uh, ja, dat, dat, dat is ons team, zeg maar. Nee. En wat bedoelt u dan met de nieuwe generatie? Ik neem aan dat hij niet alleen bedoelt dat u jong bent of dat je jong bent, maar dat hij ook andere dingen op het oog heeft. Heb je daar enig idee van? Nou, voor mij is het dat ik een, een jong persoon ben... die uh, staat voor de nieuwe generatie PVV'ers. Er zijn natuurlijk nu al een, een, ja, een aantal mensen... Al wat oudere PVV'ers heb je. Ook, <laughs> ook. Ja, die zijn er inderdaad ook. Maar goed, als je naar, bijvoorbeeld naar de gemeenteraad in Den Haag kijkt... zit daar ook een heleboel jonge mensen. Dus die, ja. die uh, maken ook onderdeel uit van die nieuwe generatie. Waarom wilt u zo graag de politiek in? U zegt van, ik wil het heel graag. En, uh, landelijk uh, zou het ook nog wel kunnen als ik u zo hoor. Maar te beginnen dan in de Provinciale Staten. Wat, wat is uw drive? Nou goed, ik werk al een aantal jaren nu uh, achter de schermen bij de PVV... En dat uh, bevalt me ontzettend goed. Maar waarom heeft u er ooit gesolliciteerd? Wat, wat triggerde u? Ik uh, was toen nog uh, student rechter. En ik uh, wilde graag iets uh, actiefs doen uh, naast mijn studie. Ik, uh, ik las deze oproep en ik heb gesolliciteerd. Ja, je kan ik ook bij een studentenvereniging ja. gaan en heel veel dronken worden en zo, maar u ja, koos dat, voor dat de politiek? Ja, dat kan inderdaad ook, maar dit leek mij een, uh, een, unieke kijk, uh, een unieke kans om een kijkje in de keuken te nemen bij een uh, jonge politieke organisatie. En, en waarom de PVV dan? Want er zijn een heleboel politieke partijen die jonge stagiaires vragen. Maar... Ja, nee, uh, de PVV uh, dat is voor mij de partij van de gewone hardwerkende man. Ik werd, het, my, wat mij aantrekt is de duidelijke en de heldere taal. En natuurlijk ook de, de standpunten. De manier waarop Geert uh, politiek bedrijft, dat, uh, dat is volgens mij uniek uh, bij de PVV. Want wat stemmen ze bij u thuis? Is dat Mag dat bekend zijn of is, geheim? <laughs> nou, Vader, is het geheim? Volgens mij uh, is het geen geheim. Mijn ouders stemmen ook PVV. En voordat de PVV bestond? Dat zult u aan en moet moeten vragen. <laughs> Oké, okay, dan moeten we even bellen. Je hebt even bellen, een, bellen je met de vader. Ja. We praten zo meteen nog door over de provinciale staat. En over de thema's waar de, VVD, of de PVV pardon, zich op profileert. Ja, en uh, na het nieuws van half drie praten we ook verder met uh, Robert Gordijn. Die benauwde uren beleefde in Egypte. Fred Stekelenburg, hij is directeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. En Bordiel Kok. Dat is de moeder van een auti autistische jongen die uh, morgen voor de rechter staat. Maar eerst, het nieuws van half drie, gelezen door Gert Kluk. Radio 1.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 En het Boekenweekgeschenk is dit jaar voor het eerst ook als e-book te krijgen. Lezers krijgen dan in de boekwinkel een code waarmee ze het boek kunnen downloaden. Het Boekenweekgeschenk is geschreven door Kader Abdullah en heeft als titel De Kraai. De Boekenweek is van 16 tot en met 26 maart en heeft als motto geschreven portretten. En dat zijn de hoofdpunten. Radio 1, dit is de dag. Elsbeth en ik vinden het leuk dat u luistert naar nou, Dit Is De Dag. Hier aan tafel zit de Vicky Meijer, zij is uh, lijsttrekker voor de PVV in Zuid-Holland. Fotograaf Robert Godijn, die benauwde uren beleefde in Egypte. Fred Stekelenburg, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. En Bodil Kok, moeder van een autistische jongen die door de politie werd opgepakt. U kunt reageren, dat kan via Twitter. Gebruik dan een nieuw tweet, de hashtag DIDD. En heeft u een vraag of opmerking, die kunt u het beste achterlaten op onze website ditistedag.nu de lijsttrekker voor de BVV in Zuid-Holland. Die verkiezingen gaan over de Provinciale Staten... maar tot nu toe lijkt het vooral te gaan over het landelijke, de landelijke politiek... als het gaat over deze verkiezingen. Wat vindt u daarvan? Nou goed, we zitten nu in 2011 in een hele unieke situatie... en dat is nu het grote belang van de Eerste Kamerverkiezingen... die er achteraan zitten. Dus, uh, in die zin vind ik het logisch... dat het uh, nu ook voornamelijk door de landelijke politiek wordt gedomineerd. Ik denk ja. dat mensen alleen niet moeten vergeten... dat er gewoon een hele ja een hele rits uh, provinciale aspirant politici klaarstaan die uh, ook echt wat gaan doen in de provincie dat mensen daar ook uh, ja, want, maar die, die provinciale onderwerpen de, die komen niet heel erg aan bod hè? tot nu toe nee ja goed uh, het, het wordt af en toe een beetje ondergesneeuwd wat speelt er in Zuid-Holland wat wat wil de Pvv in Zuid-Holland wat wij, uh, een van onze speurpunten is dat wij graag de, de macht terug willen geven aan de burger in Zuid-Holland. Wij denken dan aan een uh, gekozen commissaris van de Koningin en het uh, houden van een referendum bij uh, gemeentelijke herindelingen. Zodat okay. mensen gewoon uh, naast eens in de vier jaar een keer stemmen ook tussendoor uh, meer, te, meer invloed krijgen. Meer in de democratie? De ja. In een partij waar je geen lid van kan worden en waar binnen je niet kan stemmen? Nee, goed. In de provincie Zuid-Holland willen wij graag uh, meer democratie voor de inwoners van Zuid-Holland. Oh ja. En inhoudelijk, wat voor thema's uh, spelen er? Moet er iets ingepolderd worden? Of uh, wat voor dingen gaat de campagne over? Ja. Uitgepolderd. <laughs> ja, de campagne gaat natuurlijk over een heel veel, uh, over een heel veel za heel aantal zaken. Wij hebben een aantal speerpunten, dat is bijvoorbeeld ook de verlaging van de opcenten. Nou ja, wat ik al zei, de gekozen commissaris van de Koningin, een provincie die meer terug moet naar de kerntaken... En, dus een uh, kleinere provincie ook? Een kleinere minder provincie, ambtenaren? Minder ambtenaren. U bent niet, je bent niet tegen het opheffen, of voor het opheffen van de provincie? En ik denk, zo. zolang de provincie bestaat, moeten we daar gewoon zitting uh, in nemen. En dan zullen nee. we kijken wat de komende Dat jaren gebeurt. Dat is helder, maar mag die weg? Nou goed, daar valt het een en ander voor en tegen te zeggen. Ik denk dat we zullen afwachten... We willen een met, uh, helder standpunt, mevrouw <laughs> Maaier. U, u zit bij de PVV vanwege de heldere standpunten. Op dit moment bestaat de provincie en daar gaan wij zittingen nemen... Ja. en dan zullen we kijken wat de komende tijd gebeuren. Waar is het gelopt. uw missie om dan van binnenuit, want dat kan je natuurlijk ook denken... van ik ga gewoon van binnenuit de boel daar eens een beetje oprollen en zorgen dat het langzamerhand overbodig wordt. Dus dat is dat het doel? Of? Nou, we gaan eerst beginnen met een, uh, een afgeslankte provincie. Een provincie terug naar de kerntaken en dan de, de boel op zaterdag brengen. de dus zaken in, uh, in orde. Ja. En dan zullen we kijken wat uh, Maar de het sluit niet uit dat dat ooit misschien wel eens een keer uh, zou kunnen gebeuren. Nou was er wat verwarring over een mogelijk spreekverbod voor de niet lijsttrekkers van de PVV in, in de provinciale Sta statenverkiezingen. Wat, wat, wat, wat was daar nou aan de hand? Ja, goed. Wat was er aan de hand? Ik las er inderdaad ook dat uh, de provinciale statenleden of de aspiranten provinciale statenleden een uh, spreekverbod zouden hebben. Dat. Uh, ja, er is eigenlijk totaal geen sprake van. Ik denk dat in, in elke provincie is het natuurlijk zo... dat de lijsttrekker het gezicht is van de provincie. Dat is ook voor de, ja, voor de helderheid. Dat bent u in Zuid-Holland. Precies, ja. dat ben ik in Zuid-Holland. En verder, uh, alle verzoeken die wij binnenkrijgen... voor interviews voor andere kandidaten die op onze lijst zijn... die worden gewoon net als verzoeken voor mij... worden, die gewoon uh, per stuk afgewogen. Mm. En wij hebben ook een aantal uh, kandidaten... bijvoorbeeld de nummer drie en de nummer zes... die ook al interviews hebben gegeven. Dus van een spreekverbod is uh, totaal geen sprake. Nee, nee. Maar waar komt het dan vandaan, dat bericht? Ja, goed, dat, uh... De linkse media. <laughs> ja, ja. Ik weet het niet. Heeft dat iets met beeldvorming rondom uw partij te maken misschien? Ik heb geen idee. Uh, ik weet helemaal niks van een spreekverbod. En daar is ook echt totaal geen sprake van. Dus ja. uh, wie dat heeft verzonnen, dat weet uh, ik nee. Is het ook niet ontzettend spannend voor u? Het is heel erg spannend. Stel dat de PVV het ja. overal in het land goed doet en in Zuid-Holland iets minder. <laughs> dan denkt u toch, het gaat over mij. Ja, natuurlijk. Ja, dat betrek je dan toch een beetje op de persoon natuurlijk. Hè? Dat, Hoe gaat u daarmee om? Ja goed, ja, ik, ik ga gewoon sowieso de komende weken uh, hartstikke hard mijn best doen. En uh, de rest van, de, van mijn team ook. En dan uh, ja, zullen we gewoon moeten kijken wat 2 maart brengt. Ja, en, en uw best doen, wat, wat houdt het in? Wat gaat u doen? U gaat de provincie in, neem ik ja, aan? Ja, dan? we gaan campagne voeren. Vanaf aanstaande zaterdag gaan we eigenlijk de, de, de provincie in. Een aantal, uh, elke zaterdag willen we een aantal uh, plaatsen bezoeken om daar te flyeren en met de mensen te spreken. En verder komen er ook veel verzoeken binnen voor debatten of interviews. En dat soort ja. dingen. Maar even, even nog, u, u, u bent nog jong. Ja. De kans dat een deel van de kiezers u echt afwijst, die, die bestaat. Waar, ja. Waarom neemt u dat risico? Het ja, ja. lijkt me heel veilig om het niet te doen. Het <laughs> is inderdaad heel veilig, maar ik denk dat het... Uh, ja, voor mij moet je in het leven gewoon risico's nemen. En dat, uh, ja. Maar wat, wat zit daaronder? Wat, wat wilt u? Een drive om uh, toch wat te veranderen in de provincie. Wat dan? Nou, zoals ik net al zei, we willen meer democratie. Ah, um... Oké, okay, dat, dat is ongetwijfeld. Er is over vergaderd, dat zullen we gaan noemen. Maar toen u 16 was, dacht u niet... ik ga de politiek in om de, de, de, de, de commissaris van de koningin uh, te laten kiezen? Nee, daar was ik niet mee bezig, inderdaad, toen ik 16 was. Maar goed, dat... Waar uh... was u wel mee bezig toen u 16 was? Waar <laughs> was ik mee bezig toen ik 16 was? Ik denk wel meer met, uh, met uitgaan, de winkelen en dat soort dingen. Oh, ja. Maar niet, niet toen ook al dat u dacht van politiek? Dan nou, goed, ik ben altijd wel maatschappelijk geïnteresseerd geweest... maar ik had toen nog geen uh, politieke droom of politieke aspiratie. Nee. Maar is er een gebeurtenis in, in uw leven geweest waarvan u dacht... en nu ga ik de politiek in? Of, of uh, andere dingen waarvan u zegt, dat, heb, dat die hebben mij gevormd... of die hebben mij ertoe aangezet om dit te gaan doen? Nou goed, zoals ik al zei, ik ben altijd al maatschappelijk geïnteresseerd geweest. En er gebeuren natuurlijk, de afgelopen aantal jaren... zijn natuurlijk een, een aantal zaken ook gebeurd in Nederland... En uh, ja, die hebben mij ook aan het denken gezet. En Zoals? er gebeurt gewoon een hoop om je heen. De dood van Pim Fortuyn, uh, de verandering gewoon van de samenleving. En, en ja, op een gegeven moment uh, raakte ik politiek geïnteresseerd. En uh, ik zag deze mogelijkheid om een uh, stageplek te bemachtigen. Mm. En die heb ik gewoon aangegeven. Ja. En ik dacht, ik wil gewoon eens kijken wat, uh, wat zo'n partij daar nu gaat doen. En hoe dat dan gaat. En u zei net van, uh, nou ja, die Provinciale Staten, dat is natuurlijk niet mijn eindpunt. Of, of dat zei u niet, maar dat concludeer ik dan. Wat, wat is dat wel? Wat, wat, wat, wat wilt u met die politiek? Ja, goed. Ik heb, een, ik heb een hoop ambitie. Ik heb een hoop dromen. En uh, ik denk... Uh, ja, ik, ik wil niet op de zaken vooruit lopen. Ik wil gewoon uh, eerst hiervoor heel hard gaan werken. En de komende vier jaar uh, mijn uiterste best gaan doen, gaan doen... om er gewoon een succes van te maken. Mm -hmm. En wat er dan daarna gebeurt... Dat, uh, ja, ik denk dat we dat gewoon de, de, de tijd zullen leren. Wat er ja, naar ja. nee, ik snap dat u nu niet gaat zeggen dat u dan nou mogelijk in de Kamer Minister-president. Of, of minister-president, <laughs> ja. ja, of minister. Dat zou ook allemaal komen. Maar u heeft ook, neem ik aan, wel een idee over hoe Nederland. wat er, wat er zou moeten veranderen in Nederland. Want anders zat u niet bij een partij als de PVV. Denk ja, ik. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Nou, ik, ik onderschrijf de standpunten van de PVV en uh, hoe de PVV het. Uh, het, het, het wat voor, wat voor beeld wij van Nederland hebben en waar dat heen moet. En, dat, ja. en maar Goed, wat, kijk, wat, dat is natuurlijk gewoon veel meer landelijke politiek. Ja. En de, maar u werkt we ook als provincies. Ja, zitten. u werkt als beleidsmedewerker in landelijke politiek. Wat, wat, wat, wat hoopt u dat het, kom, het komende kabinetsperiode mede door invloed van de PVV zal gaan gebeuren in Nederland? Nou goed, we hebben natuurlijk een heel mooi uh, gedoogakkoord liggen. En dat, uh, dat uh, moet tot uitvoering komen. En dan, uh, we hebben een aantal uh, maatregelen binnengesleept op het gebied van immigratie. Uh, het gebied van de veiligheid, de zorg, en, uh, die Op. zou ik graag uitgevoerd willen had zien. Had u ook bij een andere partij kunnen zitten? Nee. Stel, u, de VVD had u gevraagd om te komen. Wat zou u nou gezegd hebben? Dat zou ik nee gezegd hebben. Ja, om, om, Vroeger zei ja, maar u heeft veel talent, we hebben een mooie partij, waarom wilt u niet bij ons komen? Nou, de partij voor mij is de PVV. Wat is er bij de PVV wat de VVD niet heeft? Ja, goed, ik ben natuurlijk in 2006 uh, bij de uh, PVV begonnen. En ik had misschien uh, toen die tijd ook bij de VVD kunnen solliciteren. Maar daar werd ik eigenlijk totaal niet door aangetrokken. De PVV is voor mij gewoon de Partij voor de hardwerkende in Nederland. Voor de gewone man. Maar zegt, zegt de VVD, ja, VVD ja, ook. Mark Rutte ook elke dag. Partij ja. voor de Hardwerkende in Nederland. Ja nou, goed, maar dat, dat, is, ik denk, dat is gewoon persoonlijk. Dat, ja. Je hebt een gevoel bij een bepaalde partij. En dat heb ik bij de VVD niet. En dat heb ik bij de PVV wel. Ah. Ja. Zijn er al peilingen in Zuid-Holland? Ik heb ze nog niet gezien, helaas. Um, waar, wat, waar, hoeveel zetels denkt u te halen? Ik, uh, ik hoop een heleboel, maar ik ga niet op de zaken vooruitlopen. Ja, maar uh, heeft u een doelstelling? <laughs> ik heb een doelstelling: is gewoon zoveel mogelijk zetels halen. Liefst alle twintig voor alle kandidaten van mijn lijst. Dat, gaat, maar, niet, uh, dat gaat niet lukken. <laughs> nee, ik, uh, ik, ik heb goede hoop op een uh, fantastisch resultaat. En Wat? hoeveel zetels dat zullen worden, dat zullen we toch echt moeten afwachten. Want bent u zelf ook kandidaat-gedeputeerde? <laughs> Ik ben lijsttrekker en dat uh, lijkt me voorlopig genoeg. Dus. Nou, maar, ja. Wacht even, als u het goed doet en er komt een college... dan komt de vraag naar de PVV toe in Zuid-Holland. Ja. Wie gaat er voor de PVV in dat college zitten? Nou goed, voordat dan die vraag komt, hebben we eerst natuurlijk de verkiezingen. Dan hebben we eventueel uh, onderhandelingen. Dan zullen we nog moeten uitgenodigd worden aan een uh, onderhandelingstafel. Wilt u het niet zeggen of weet u het nog niet, of u dat zelf wilt? <laughs> Ik ga er op dit moment niet op in. Ik wil niet op de zaken vooruit lopen. We ah, u u, nu u weet het dus wel, maar u wilt, u wilt het nog niet zeggen op dit moment? Nee, ik denk dat het gewoon nu niet aan de orde is om daar nu uitspraken over te doen. We acht gaan nu campagne uzelf, voeren. Acht u zichzelf in staat om nu gedeputeerde te zijn? Of zegt u, daar ben ik te jong voor? Of, uh, ik weet het niet. Ik, uh, dus voor mij is deze vraag totaal niet aan de orde, nee. U bent wel heel erg getraind in, in politieke antwoorden geven al, voor <laughs> iemand die pas 24 is. Ja, Daar heb je mede. Dat, dat als een compliment. Ja, dat, dat, mag, dat mag. Even nog een vraag over de, in. de, de, de, in, de inhoudelijke campagne. U zei net van ik hoop dat het gedoogakkoord landelijk wordt uitgevoerd. Gaat het ook over de zorg, over immigratie. Op, op dat gebied is er, is er in de provincie. heeft u ook uitspraken gedaan over de zorg... en met name over de islamisering in de zorg... waar u zich tegen wil verzetten. Wat, wat bedoelt u daarmee, islamisering? Ja, we hebben als uh, standpunt in ons verkiezingsprogramma... inderdaad staan dat we het, uh, de, de islamisering... In, het, in de zorg willen tegengaan... en het voorttrekken van uh, allochtonen en illegalen. Waar je eigenlijk op... Uh, op doelen is op het feit dat de provincie natuurlijk uh, indirect daar invloed op heeft. Door subsidies te versprekken aan bepaalde organisaties. Die dan mm -hmm. daar eventueel toch een voordeel uit halen. Maar wat, wat is dan het voortrekken van allochtonen in de zorg? Worden die eerder geholpen in een ziekenhuis? <lacht> <Of> in de... <lacht> Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, ik, kijk, iedereen in Nederland uh, die betaalt uh, zorgverzekering. En uh, als je als, uh, bijvoorbeeld als illegaal hier komt, dan heb je natuurlijk, heeft iedereen recht op zorg. Mm -hmm. Maar het lijkt mij dan niet de bedoeling dat wij als Nederlanders dan bijvoorbeeld uh, de tolk gaan financieren als mensen geen Nederland. Praten. Dus kijk, dat soort vergoedingen heeft u dan ook? Maar goed, kijk, dat, dat, dat is gewoon natuurlijk heel erg landelijk beleid. En uh, ja, uh, de kunt, provincie dat... heeft daar indirect een, een, een vingertje in de pap door bijvoorbeeld het, uh, het verstrekken van bepaalde subsidies. Okay. Mm. En, en daar wilt u dan wat aan gaan doen. Ook. Ik heb nog een andere vraag. Wordt u, u zei: ik lees alle, alle kranten morgens. Wordt u <laughs> vaak boos? Best. Tijdens het krant lezen. Nee, ik, uh, ik word niet zo heel snel boos. Nee, nee. dat dacht ik ook al. Misschien <laughs> dat er ik niet wat, uit. Uh, wat geërgerd raak of zo. Maar ja, ja. Dat wel. En over wat soort dingen. Dan zoek een beetje naar, naar uw uh, motieven, uw, uw binnenkant, zou ik maar zeggen. Nou ja, ik word niet zo snel boos, maar er zijn natuurlijk gewoon een, uh, een aantal... Uh, waar ik slecht tegen kan, is dus bijvoorbeeld mishandelen van dieren. Ik weet niet of dat is waar u op doelde. Nou, bijvoorbeeld, maar goed, ja. Dat, uh, dat past ook wel bij de PVV, dat, uh, Dion Graus. Dat triggert mij gewoon heel erg. Dat, uh, ja. Als je meer bij de Partij voor de Dieren bent. Ja, ja of bij Dion Graus, hè. die doet er <laughs> ook heel veel aan. Of bij de PVV te De annual cops. En goed, uh, verder uh, ja, lage straffen, dat, dat, uh, daar erecteer ik me ook maar okay. geweest aan. En uh, invloed van de Europese Unie. Oké, okay. nou. Succes bij de verkiezingen en bij je campagne. Hartelijk dank. Wij gaan even naar de andere Wilders, zou ik bijna zeggen. Namelijk naar Jeroen de Jager. Die zit bij het proces dat tegen Geert Wilders wordt gevoerd in Amsterdam. Jeroen, uh, goedemiddag. Hoe staat het met dat proces? Nou, het is uh, zojuist uh, voor vandaag in ieder geval plotseling tot een uh, einde gekomen. We hebben vanochtend... Uh, ja, de advocaat van Moscovic, of de advocaat van Wilderslang aan het woord gehoord... die allerlei nieuwe getuigen wil horen. Dezelfde rij getuigen die hij vorig jaar ook wilde. Toen kreeg hij er maar drie toegewezen. En hij gaat nu opnieuw proberen om al die getuigen te horen. Dat zijn islaamdeskundigen, rechtsdeskundigen en zogeheten ervaringsdeskundigen. Bijvoorbeeld Mohammed B. De moordenaar van Theo, op Theo van Gogh. Um, en misschien, ja, daar moeten we toch even naar gaan luisteren... naar het uh, laatste woord dat uh, Geert Wilders kreeg van de rechter vandaag. Dat was een uh, reden van ongeveer uh, vijf minuten. De rechter vroeg aan het eind... mogen wij dit epistel van u ook uh, op papier ontvangen? En uh, ik denk dat het een reden wordt die uh, bekend zal komen te staan... als overal in Europa gaan de lichten uit. Overal in Europa gaan de lichten langzaam uit. Overal op het continent waar onze beschaving bloeide... en waar de mens vrijheid, welvaart en cultuur schiep. Overal ligt het fundament van het Westen onder vuur. Overal in Europa fungeren de elites als beschermers van een ideologie... die al veertien eeuwen lang uit is op onze vernietiging. Als u het geruisloos wil doen. Een ideologie die voortkomt uit de woestijn en alleen maar woestijnen kan voortbrengen omdat ze de mens geen vrijheid gunt. Ja, Je hoorde tussendoor, Thijs, dat er mensen waren die uh, ja, de zaal wilden verlaten... toen uh, Wilders eenmaal het woord uh, nam. Um, ja, wat mij betreft toch een, uh, als je die reden zo in zijn geheel hoorde... sterk politiek uh, getinte reden. Dat mag je ook verwachten natuurlijk van een uh, politicus die in de rechtszaal staat. Um, ja, en daarna, na dat laatste woord, uh, werd de zitting voor vandaag beëindigd... en zal de rechtbank volgende week maandag... Uh, de beslissingen nemen die ze moet nemen. Namelijk of al die getuigen worden gehoord. Of het proces helemaal in zijn geheel wordt overgedaan. Um, en dat soort dingen en meer. Ja, en dat is het dus voor deze week. Uh, zal het verder rustig blijven. Volgende week maandag horen we meer. Ja, ja. dat is het. Goed, Jeroen Doerjager vanuit uh, Amsterdam. dankjewel voor dit moment. Grote consternatie vanmorgen tijdens de ochtendpauze. Op het schoolplein van het Clusius College in Purmerend... krijgen twee jongens van 16 en 17 ruzie met elkaar. Het slachtoffer is 16 jaar en uh, voor zover wij weten is hij licht gewond geraakt. Hij is in zijn zij geraakt met een uh, klein zakmes. Ja, dat was een fragment uit het hart van Nederland. Uh, bij ons te gast is uh, mevrouw Bordiel Kok. Goedemiddag. Goedemiddag. Opnieuw, de dader van deze steekpartij was uw zoon uh, Wigo. Ja. Wat was er precies gebeurd? Nou, ik zal Wico eerst even voorstellen. Wico is een aardige, vlotsprekende eh, jongeman van nu 18 jaar. Toen was hij 17. Uh, hij is alleen autistisch. Um, uh, en dat is een ernstige stoornis. Je hebt autisme in verschillende gradaties, Maar voor Wico is het vrij ernstig. Wat is er gebeurd? Uh, Wico is uh, net zoals veel jongeren een enthousiaste computerfreak op MSN. Op MSN bleek uh, tijdens dat wij een, beneden een spel aan het spelen waren... en Wiko kwam weer naar boven zijn MSN aan te staan. En hij bleek gehackt, zoals dat heet. Mm. En er waren alle, namens hem allerlei hate-mails uh, verstuurd aan zijn uh, contactadressen. Uh, Wiko heeft toen meteen zijn drie jaar jongere zus uh, erbij gehaald. Want hij kon dat, kon dat zelf niet oplossen. Dat is ook al tekenend voor uh, zijn uh, probleem. Um, zijn zus heeft hem toen meteen geholpen door een uh, nieuw wachtwoord uh, erin te zetten. En wij als ouders hadden zoiets van, nou, het is geregeld. En uh, achteraf nemen wij ons kwalijk dat we daar niet meteen uh, opgedoken zijn. Maar dat we dachten, het is, is oké. Okay. Um, uh, nou ja, degene die hij uh, had gezegd van, nou, uh, sorry, dit, dit was ik niet. Dit, ja. Ik ben gehackt. Ja. Die hadden zo, zoiets van, oké, Wiko, natuurlijk kan gebeuren. Ja. Maar uh, het slachtoffer, en die wil ik voortaan de uh, persoon X noemen... Die wilde niet naar Wiekels uitleg luisteren. En hij bleef boos en hij wilde zelfs wraak. Hij nam dit echt als aanleiding van. Ik ga, ja, nou eens even. Hij zet wico op school trouwens. Oké, okay, ze kenden elkaar. Uh, en ze kenden elkaar. Er ja. Ja, uh, was al eerder een kleine aanvaring geweest. Wico uh, is een kind die uh, altijd uh, gauw gepest wordt, omdat hij nu eenmaal anders is als een doorsnee uh, scholier. En want ook, dat, merk ook uh, dat merk je ook aan hem? En ja, u ja, u u ook, dat merk je ook aan hem. Je merk dat hij anders is. Ja, en en elk opzicht? Hij begrijpt een heleboel sociale uh, dingen niet, sociale contacten, daar heeft hij gewoon problemen mee. Ja, want mensen hebben. met autisme zijn vaak niet dom, toch? Helemaal niet dom. Wico is beslist geen domme jongen. Dat is juist ook heel erg lastig voor Wico. Uh, hij beseft namelijk zijn handicap. Hij beseft dat hij uh, geen aansluiting vindt bij uh, leeftijdsgenoten. Ja, het is meer een sociale en, uh, handicap dan een intellectuele. Uh, precies. Nou, allebei eigenlijk. Het is als, een informatie... als hij hier in de studio zou zitten, wat zouden we dan aan hem merken? Het is een uh, stoornis in informatieverwerking. Uh, wat we merken is dat dit gaat hem heel te, veel te snel. Ons soms uh, ook hoor. Maar goed. Ja, ja. <laughs> ja. Hij moet echt stapje voor stapje uitgelegd krijgen. Of, of aangeboden krijgen wat, wat de ja, ja. vraag is. Hm. Nou, Je moet geval... die drie vragen tegelijk aan hem stellen. Want nee. dan, dan, dan, dan overziet hij het niet meer. Maar in dit ja. geval was het ja. zo dat hij dus ruzie kreeg met die persoon over de mail. Die over de mail? met elkaar. Uh, ja, de mail werd, de, dat werd steeds ernstiger. Die, die andere jongen die ging hem dus bedreigen. En uh, ja, maandag in uh, wieken werd er bang van. Heel erg bang zelfs. Uh, maar eerst, in eerste instantie dacht hij nog van nou, dit zal niet waar zijn. Maar het werd steeds dreigender. En uh, de maandag uh, gaf hij al aan uh, dat er wat was... door niet zijn bed uit te willen komen. Terwijl hij uh, nou ja, minstens een uur van tevoren al klaar zat om naar school te gaan. Dus dat had mij al aan denken moeten zetten. Maar ik wist van niks natuurlijk. Dus hij ging naar school. En mijn, uh, persoon X die was gelukkig niet op school. Die was dinsdag ook niet op school. Maar ondertussen ging de MSN s'avonds gewoon door. De bedreigingen werden steeds ernstiger en heftiger. En dat ging in de vorm van ik ga je vader slaan. Ik ga je klappen. Je bent een kanker. Je vriendinnen en kanker. Nou ja, dat ging was heel erg. Zoals hmm. jongeren dan over en weer kunnen, maar, uh, kunnen doen. En um, dinsdagavond was het zo erg dat de persoon X die had gezegd, neem, maar je, neem jij maar eens een mes mee, jongen. Naar school. Want wij naar school. Want wij gaan dit eens even flink uitvechten. En voor Wiko was het toen al, die was toen al zo ver heen dat het voor hem te laat was om nog iets te doen. Hij zat erin. Helemaal want want hij had het in. ook niet met u over gehad. Helemaal toen? niet. Nee, dat nee. speelde zich achter dat computerscherm. Het speelde zich achteraf achter het computerscherm. Bij nou, de dus ging Hij ging inderdaad de volgende dag naar school. Wat is daar gebeurd? Ja, hij ging de volgende dag naar school en hij had inderdaad de opdracht de instructie was: neem een mes mee. En die, die, die volgt hij letterlijk op. En ze zijn zeer, heel instructiegevoelig. Als jij zegt, doe dit of sla mij, dan zal hij dat ook doen. En, uh... ja, meneer Stekelenburg, u bent voorzitter van de mensen met een uh, autistische stoornis. Klopt dat? Als je tegen ze zegt, doe iets, dan doen ze dat? Niet in alle gevallen, maar heel vaak wel. Hè. Ze zien het als een, inderdaad een opdracht, van neem dat mee, dan nemen ze dat mee. En het maakt niet zoveel uit wie die opdracht geeft dan? Nou, dat maakt wel uit, maar in dit geval, was hij, hij voelde zich natuurlijk bedreigd. En hij, hij wilde dat ook uitvechten. En uh, uh, hij wilde ook, er uh, werd gezegd, neem dat mes mee. En hij wilde hem ook laten zien, om te laten zien van, goh, ik heb een ja. mes bij me. Dus, uh, ja. En hij had het idee dat hij dit zelf moest opknappen. Ja. Hij, moest het ja. helemaal, hij, hij was zelfs in beelden van Floris, de film Floris beland. Van, nou ja, wij gaan dit nu uitvechten. Ja. Moet ik uh, even een beetje versnellen? Wat is er ja. op het schoolplein gebeurd? Nou, Op het schoolplein is hij dus van achteren aangevallen. Uh, flying, uh, flying Tech, uh, zoals hij dat noemt, heeft hij gekregen. En uh, Flying High. Die uh, andere persoon die, uh, die zat al drie jaar op vechtspoort. Die was sowieso fysiek sterker. En Wiko is op de grond gevallen. Die andere is bovenop hem gedoken. En er was een vechtpartij ontstaan. Ze zijn uit elkaar getrokken. Maar de, de andere persoon die bleef doordreigen uh, van... Uh, nou, laat me zien je mes en je komt op dan. En uh, uh, die werd verbaal... Uh, ging die door. En Wiko die zat toen helemaal in, in het gevecht. Ja, en die kon er niet gestoken, uit uiteindelijk. Hij kreeg, uh, hij kreeg geen kans om na te denken. Want de puzzeltijd die hij nodig had, die, die was er niet. En hij heeft toen zijn mes in zijn zak gevoeld. En wilde laten zien van nou, ik heb echt wel een mes ja. bij me. Want hij werd uitgedaagd verbaal. En die andere jongen die werd, die wilde ze ook los, losrukken om hem verder uh, nou, te beuken, zeg maar. En uh, ja, in de, in de verwarring heeft hij die jongen in zijn zij gestoken. Ja. En dat blijkt gelukkig achteraf een 1 centimeter steekje te zijn. Want er is met die jongen persoon X, zoals u hem net noemde, niks. Uiteindelijk, uh, die heeft er niks aan overgehouden? Goddank niet. Dat nee, was nee, fysiek niet? Goddank niet. Nee. Nee, hij is wel, ja, er, er is een, een hectiek ontstaan van heb ik jou daar. Er maar is ja. een, zelfs een traumahelikopter aan te pas gekomen en een enorme commotie. Bleek en, allemaal overdreven. Bleek allemaal, nou ja, laat over, ja. Nee, niet nodig in ieder geval. Uh, ik, heb, nee. <laughs> ik werk zelf op een school en ik heb een, een, een, een, een directeur die 30 jaar aan het vak zit. En die zegt, "Boudiel, dit was 30 jaar geleden in een kamertje nee. even opgelost. Hij kwam, opgelost. Uh, hij kwam ja. uh, uiteindelijk in de jeugdgevangenis terecht. We gaan ja. even luisteren naar een uitspraak van hemzelf. Ja. In de jeugdgevangenis voelde ik me naar. Na. Daar zeiden ze van, je hebt niks, je krijgt niks en je bent niks. Het maakte me heel angstig toen ze dat tegen me zeiden. Want ja, ik wist toen niet meer wat ik moest doen. Dus ik voerde me machteloos. Ja, meneer Stekelenburg dit was Wigo uh, zelf. Het is meer een voorbeeld van uh, het probleem, hè. Mensen met een autisme die in aanraking komen met uh, criminaliteit of met misdaad. Wat zouden we daar de samenleving mee moeten? Nou, ten eerste meer kennis over autisme. Wat is autisme eigenlijk? En op het moment dat je dat weet, zou je er ook wat meer begrip voor kunnen krijgen. En dat wil niet zeggen dat... Uh, dat uh, autisme een vrijbrief is om, om crimineel gedrag te tonen, dat zeker niet. Maar het is wel goed als je het herkent, zodat je bij tijd het kan voorkomen. Ja. En als het zover is, dat je dan ook het niet erger maakt dan het al is. Ja, want in de voorbereiding begreep ik dat er bestaat een autiepas. pas. Ja. Dat is een pas voor mensen met een uh, autistische stoornis. Ja. En die kunnen ze laten zien op het moment dat er iets gebeurt? Ja, of in, uh, uh, uh, als ze in problemen zitten, zeg maar, die pas kan je laten zien. En die, op die pas staan allerlei instructies voor degene die hem dan leest... van, goh, hoe moet je met mij omgaan? He, van, raak me niet aan, of wees duidelijk, of uh, bel die en die. He, dat, uh, dat kan per persoon verschillen. En zou dat geholpen hebben in dit geval? Uh, nou, zeker. Uh, die autopas krijg je niet zomaar trouwens. Je moet eerst een, uh, die, een degelijke diagnose hebben van een psychiater. Je kan niet zomaar zo'n ding kopen ergens. Dus dat wil uh, genoeg zeggen. Maar wat had dat kunnen schrijven? Uh, in dit geval. Daar staat duidelijk op uh, dat die sowieso autisme heeft en waar je rekening mee moet houden. Hè? Maar zou, die, bijvoorbeeld... zou die jongen die hem aanviel dat dan hebben willen lezen op zo'n moment, denk u? Die jongen die hem aanviel niet, maar wel later de politie die hem opgepakt heeft. En, Want en die had ook geen idee van... Uh, de jongen die hem aanviel wist wel dat hij autistisch had. Ja. Dat hij maar de politie, daar, wisten die dat? Hij heeft daar een hele goede spreekbuis over gehouden op school. Maar uh, de politie en, en trouwens de leraar riepen meteen van, denk erom, deze jongen heeft autisme. En de politie nou. die heeft die pas eigenlijk gewoon aan de kant gegooid van, ja, wij weten niet wat het is, nee. dus... Uh, Zo'n autipas is dus een mogelijkheid. Wat zou er meer kunnen gebeuren om uh, ja, al te grote uitwassen die te voorkomen zijn, ook inderdaad te voorkomen? Ja, wij proberen in te steken op zo vroeg mogelijke diagnosestelling. Dus hoe eerder je het diagnoseert, des te eerder kan je interveneren. En des te minder schade loopt zo'n kind op. He, als, er, als je dat later doet, is er vaak een ontwikkelingsschade. En dat kan later, op later leeftijd, tot allerlei problemen leiden. En ben je er eerder bij, dan kun je dat voorkomen. En uh, uh, kun je ook problemen voorkomen. Want kan je zeggen dat mensen met autisme vaker in aanraking komen met criminaliteit? Hoe hoeft dat helemaal niet? Nee, dat hoeft helemaal niet. Is, uh, nee, We praten er nu over omdat dit de aanleiding ja. is, maar dat, dat is niet logisch, zegt nee. u per se. Nee, het is niet per se dat het meer is. Daar is ons niks van bekend. Het is wel dat het vaak... Uh, uh, zaken zijn waarbij uh, uh, ja, gevoel of emotie een rol speelt... of dat ze zich niet helemaal gedragen zoals het hoort omdat ze het niet weten. Zeg maar. ja. Dus anders reageren dan we gewend zijn. Vindt u dat een milder gestraft moeten, zou moeten worden... als er mensen met autisme bij betrokken zijn? Nou, dat wil ik niet zeggen. Want kijk, uh, ik zeg, het is geen vrijbrief om dingen te doen. Alleen er moet wel begrip voor zijn, voor de situatie waarin iets ontstaat... of waarom iets... Uh, zo is als ja. het, het he, komt zoals het uh, is uh, gekomen. Want in de gevangenis stoppen helpt dat? Nee, meestal helemaal niet. Het heeft vaak een effect voor deze mensen. En, uh, he, waardoor ze veel slechter uh, eruit komen dan, uh, dan ze erin gaan. alternatief zou zijn een psychiatrische inrichting. Ja. Dan, uh, de, de, de, dat zou het alternatief zijn. Ook dan. voor Wigo. En ook voor Wigo, Ja, want tot ieders verbazing is hij toch twee weken vastgezet. Ja, het beste zou zijn natuurlijk dat hij gewoon huisarrest had gekregen... en dat we de, de zitting hadden afgewacht... Maar in de jeugdherinnering jeugd is hij doodsbang geweest. Hij ja. zat daar tussen criminele jongeren. En dat die dat moet je allemaal niet vranen, doen, zegt u. Nee. Nee. De tijd is nee. op. Helaas, er zou nog veel meer over te zeggen zijn. Hartelijk dank voor dit moment. Ja, Zometeen na drie uur een portret van meester Pieter van Vollenhoven... die vandaag afscheid neemt als voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Vier betrokkenen kijken terug op zijn levenswerk... onder wie de toenmalige burgemeester van de Haarlemmermeer, Fons Hertog... die in noodgedwongen aftrad na de verschijning van het rapport over de Schipholbrand. Het was uh, een stuk bewijs wat hij wilde leveren om te laten zien hoe belangrijk die raad was. En in dat enthousiasme is hij een beetje... af en toe als een olifant door de porseleinkast gegaan. Dat straks na drieën. Nu nemen we afscheid van onze gasten hier aan tafel. Vicky Meijer, lijsttrekker voor de PVV in Zuid-Holland. Robert Gordijn, die benauwde uren beleefde in Egypte. Fred Stekelenburg, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. En Bodil Kok. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid hier. Tot zo, na het nieuws. We... Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag...